Ik ben onzichtbaar. Ik roer haar koffie. Dat is niet mijn servies, zegt ze. Het is niet haar service. Het is geen wetshoed. Ik ben niet haar dochter. Ik ben de hulp, misschien.